Niet hoe zou dat willen, dat, dat, dat het mens dat vindt? Stop een ogenblik. Ik De man die je hier hoort, is mijn vader. De komende maand wordt hij 96, maar zijn geest is nog glashelder, zoals u zelf zult horen. Hij vertelt hier hoe hij in zijn jeugd naar een genezer ging, om van de roos genezen te worden. Interessant. De broekere, ga voort. En ik zei: Je zat een café, je water, is gewoon schuil van Oké, ik heb een paar meneer van gerechten naar binnen, die hebben ze maar van het bastard, van Ik mocht niet te dicht pakken maar van een pastand, blijf zitten, blijf zitten. Die goochelt maar, die loopt rond maar. En die natuur, zo'n zo, zo, zo ding, hoe noemde dat zo'n Met zo, een zo dullek? Zo'n keigelijke, zo'n nazike keigelijke, om, om, om het te en. en, en, en, en die leed, die leed. als je een beetje rondgongen over mijn kop. Ik dacht, het is raar, het is raar, want je weet niet wat er op het gebeuren is. Hè. Die zit op te pendelen en te pendelen, en dan gooit hij naar worden. En die doet zijn toe, en dan komt hij toe. Allee, ik dacht, zich. het zal wel gaan, dat is toch een beetje te raar is. Er. En die schrijft iets op en die zegt tegen mij. lust. Dat en dat is erom, dat wat er precies was, ik verstond er niks van natuurlijk. Ik heb meer iets opgeschreven. Ik heb meer een oude kunnen opschrijven. Een soort toffe oude. Ze mag van alles ge, wat je dus in de mayonaise doet. En van mayonaise te maken. zo Zo'n oude. En ik, ik vergoed Goed. dat ze dat ook.